Ik lees het liefst over liefde Bijvoorbeeld bij de VVD Toen daar de verwarring groot was Over Gijs en RSV En of hij af zou moeten treden Gijs zelf zat er niet zo mee Ook niet toen nog voor bekend was Wat hij eigenlijk had misdaan Ed de hele tijd verklaarde Dat hij achter hem ging staan Maar omdat hij niet goed snapte Waarom Ed dat telkens deed Hield hij toch voor alle zekerheid zijn beide handen voor zijn reet.